inspiratie maar wij zijn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 En vrolijk, zeg maar, dus uh, ja nou, uh, prima. Ik er altijd blij van. <laughs> Birds flyin' high. You know how I feel, Sun in the sky. You know how I feel breeze drifting on by.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 Yeah, the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 uh, um, systeem voor ja, wat, wat, wat mensen in kaart brengt. En kun je uitleggen wat het is? Um, uh, wat, wat is het? Wat is het? Um, weet je.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 we gaan nu luisteren naar Chris Isaak met Live Will Go On. Say goodbye, knowing this is the end Tender dreams, shadows fall Love too sweet to recall Dry your eyes, face the dark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 True love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 Uh, en dan heb je nog een combinatietype. En dan komen we bij de projectoren. Kijk. En uh, dat is 20% uh, van de mensheid, hè? want dat is in vijf types, is dat dan onderverdeeld. En uh, de projectoren zijn eigenlijk de niet energietypes zoals wij dat noemen, samen met de reflectoren. Nou, de projector, dat is natuurlijk leuk omdat het over jou gaat. De projector is eigenlijk, als ik het in één mooie korte zin moet samenvatten: is de projector de verbinder?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 you Gone away when it's a is that alright? You don't shoot it, how am I supposed to hold? Is that alright? Give my gone away when it's a is that alright? Is that alright with you? Is that alright? Give my gone away when it's a is that alright? Shoot it. Is how am I right supposed to right hold? Is, yeah. right? yeah. is, no right right is that alright? Yeah, I'll give my gun away. But it's load. Is that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 out of us, the seed is alive, I'm growing wildly in the light of your eyes, in the light of all, in the light of your eyes, in the light of all.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 The treasure of all beings Bo -bo -bo -bo -bo -bo -oh. May we never forget No, no, no, no The deepest sound of silence Singing in our hearts It's pouring The light of all, in the light of your eyes, in the light of all. Tonight I feel the presence of your being like a fire in my heart. forget no no no no the deepest sound of silence singing in our hearts it's pouring out on us oh it's pouring out of us the seed is alive growing wildly in the light of your eyes in the light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 ja, ik heb een hele nieuwsgierige geest, ben sportief en uh, ben eigenlijk een verhalenverteller, veel gereisd. Uh, en uh, ja, ik heb het genoegen gehad om uh, in 97 het Human Design systeem te leren kennen. En toen was dat, dat was eigenlijk nog voor het computertijdperk. Dus er was heel weinig informatie beschikbaar.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 En welkom terug bij Inspiratieradio. Dan hebben we nu de agenda voor de komende maand. Met hierin allemaal leuke lezingen en workshops op het gebied van bewustzijn, zelfontwikkeling en spiritualiteit. Haarlem, donderdag 10 juni. Dans je vrij in het Danspaleis. Begint om 8 uur en de kosten zijn 10 euro of 12,50. Haarlem op vrijdag 11 juni. Boeddha Dance in het Meterhuis ook om 8 uur en de kosten zijn 8 euro. En dat is altijd elke tweede vrijdag en vierde zondag van de maand. Haarlem, zondag 13 juni, meditatie met Wilke Zelders in de garage. Van 10 tot 12, en dat is elke tweede zondag van de maand. En wilt u meer informatie of wilt u weten waar u zich kan opgeven? Kijk dan op onze site www.inspiratieradio.nl onder agenda. Amsterdamse waterlijnduinen, zaterdag 17 juli, stiltewandeling met Just Being. En dat is tussen 8 en 10, dus u moet wel vroeg uw bed uit. En de kosten zijn daarvoor 5 euro. En uh, Zandvoort zaterdag 17 juli, dus met een L en dat was de vorige ook. Dat is dezelfde dag trouwens als die stiltewandeling. Nou, misschien leuk om te combineren. Uh, One Love Party en de Zizzling Zonnige Zomerstrandfeest. En dat begint om half zes tot half twaalf. En dat is bij Strandtent Paal 69. En dat is het uh, naaktstrand. En het programma is om half zes diner... Half acht, dansworkshop. En ik weet toevallig dat dat een uh, biodanza workshop is. En om kwart voor tien is dat uh, een party, lekker vrij dansen bij het kampvuur. De kosten zijn 15 euro eten, 17.50 workshoppen. En de party is alleen 10 euro. En wilt u meer informatie of wilt u weten waar u zich kunt opgeven? Kijk dan op www.inspiratieradio.nl bij de agenda. En tot zover de agenda. Ik vind het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 Nou, wanneer u nog iets kwijt wil, dan stuur dan een mailtje naar redactie@inspiratieradio.nl. Wij zijn Tony Rekelof en Richard Buitenhek. En we hopen dat u met net zoveel plezier naar deze uitzending heeft geluisterd als waarmee wij hem hebben gemaakt. Tot de volgende keer. Tot horens. En we gaan nu luisteren naar een channeling van jo Jonette Crowley. En het wordt voorgelezen door onze gast. Koos, ga je gang. Oké. Okay. Um...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 In totaal werd er 75.000 euro je opgehaald voor goede doelen. En vorig jaar was dat nog 120.000 euro. Volgens de organisatie komt dat door de crisis die de horeca flink heeft getroffen. Dit jaar deden 460 kroegen restaurants en clubs in negen steden mee. En vorig jaar waren dat er nog zo'n 100 meer.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 De Eindhovenaar negeerde stoptekens, haalde auto's rechts in, reed veel te hard en stopte pas in Veghel bij een wegblokkade van de politie. In zijn kofferbak lagen computeronderdelen, vermoedelijk afkomstig van diefstal. Bloedonderzoek moet uitwijzen of de man onder invloed was van drugs. De Amerikaanse kustwacht bevestigt dat BP vorderingen maakt met de bestrijding van het olielek in de Golf van Mexico. BP heeft een kap over het lek geplaatst om de olie op te vangen. Nu wordt volgens BP iets meer dan de helft van de olie opgevangen die weglekt. De Spaanse tennisser Rafael Nadal heeft voor de vijfde keer het Grand Slam toernooi van Roland Garros gewonnen. In de finale versloeg hij in drie sets de zweet Robin Söderling. Vorig jaar werd Nadal nog in de vierde ronde in Parijs door Söderling uitgeschakeld. In de aanloop naar de finale versloeg Söderling dit jaar de als eerste geplaatste Roger Federer. Maar een tweede stunt tegen Nadal bleef uit. Het werd 6-4, 6-2 en 6-4 voor de Spanjaard. Het weer regen, onweersbuien. De zwaarste vallen in het oosten. Vanavond en vannacht vanuit het westen droog. Morgen overdag overwegend droog. Wisselend bewolkt en 16 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft het al 20 jaar. En